Clemens Peters met het NOS Journaal. Zwemmer Mike Phelps heeft in Rio zijn twintigste olympische titel veroverd. Op de 200 meter vlinderslag was hij dus net de snelste voor de Japaner Sakai. Sebastian Verschuren heeft zich niet geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag. Hij kwam 500ste tekort voor een plaats bij de beste acht. De beachvolleybalsters Jantine van der Vliste en Sophie van Gestel hebben op de Copacabana ook in hun tweede groepsduel een nederlaag geleden. De Duitse Carla Borger en Britta Bute waren te sterk. En na Joeri van Gelder is vandaag opnieuw een sporter weggestuurd uit het Olympisch dorp. De Fransen hebben tegen tennisser Benoit Per gezegd dat hij beter kan gaan omdat hij zich niet zo weet te gedragen. Verdere details zijn niet gegeven. Overigens werd Per vandaag uitgeschakeld en is hij er niet rouwig om dat zijn aanwezigheid niet meer gewenst is. En de Belgische judoka Dirk van Ticholt is de avond waarop hij het winnen van zijn bronzen medaille vierde niet zonder kleerscheuren doorgekomen. Eerst werd zijn mobiel gestolen en later belandde hij in een kroeggevecht. En daar hield hij een blauw oog aan over. Volgens de politie was het niet zijn schuld. De rekening voor energie valt een stuk lager uit dan vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat het voor een gemiddeld huishouden om een bedrag van bijna 100 euro. Vooral elektriciteit is goedkoper geworden. De energieprijzen zijn de afgelopen 10 jaar met gemiddeld 2,4% gestegen. En ook daar zit een groot verschil tussen de prijs voor gas en elektriciteit. Gas werd 18% duurder terwijl elektriciteit 19% goedkoper werd. Onderzoekers van onder andere de Wageningen University denken dat ze een doorbraak in de strijd tegen malaria hebben bereikt. Samen met wetenschappers uit Kenia en Zwitserland hebben ze een geurval ontwikkeld om malaria-muggen te vangen voordat ze kunnen toeslaan. Een proef met die val in Kenia is erg veelbelovend. In de nieuwe lokval zit geen gif, maar een geurstof die net zo ruikt als een mens. Het weer. Het koelt af na ongeveer 11 graden vannacht. Wel neemt de kans op buien toe. En ook morgenochtend gaat dat door met kans op onweer. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het shot. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. You might know of the original sin You might know how to play with fire A time when I did not care. And there was a time when the facts didn't stare. There is a dream and it's by well, I'm by sure you. Yeah, Zo'n 1100 veelal historische zeilschepen uit alle windstreken zetten koers naar de hoofdstad. Grote aandachttrekker is de Amsterdam. De replica van het voormalige VOC-schip is tijdens sale voor het eerst te zien. ZFM, ZFM, ZFM, ZFM. ZFM. al 25 jaar, live in Zandvoort. wat er? er is niet thing that's going on is, we're back. And this time, we're serious. came for what you came for www.zfmzandvoort.nl ZFM Ik ben altijd de schouder De troost in zekere zin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 was. Ik niet de maan, maar juist de teij was. Ik niet de kassa, maar de rij was. Ik niet de ragu, maar de pastai was. Ik niet zo gesloten, maar gastvrij was. Ik niet het kind, maar de vogtij was. Ik niet zo stoer, maar een zacht ei was. Ik niet de plank, maar juist de strijk was. Ik niet zo super, maar loodvrij was. Ik niet de knuffel, maar het konijn was. Maar de karwei was. Dat ik niet alleen maar allebei was. Ik niet zo ver, maar juist dichtbij was. En dat ik dan Jim het adels was. En ik dan die dikke uit de jury was. En bijna nog steeds. Ga je dan nog steeds en bij dan nog steeds bij ons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 Drive My dad, My dad is dad delivered is A white, red ride 66, six six, six so glam It's absurd I'm gonna put her in the backseat And drive her To Tennessee yeah. I saw